Twee uur, dit is Radio 1 met Elsbeth Grutteke. In dit is de dag gaan we het zo meteen hebben over doellijntechnologie. Want de KNVB heeft laten weten dat het anno 2013 toch echt niet meer kan om dat niet meer te gebruiken. En we hebben live muziek van Ibernice McBean in België al wereldberoemd. En nu gaat ze Nederland veroveren. Eerst het NOS Journaal met Renate Evers. De voormalige hoofdredacteur van de krant News of the World, Rebecca Brooks, ontkent dat ze schuldig is aan de afluisterpraktijken van haar krant. Brooks staat met vele andere oud-medewerkers van de krant terecht. Ook de meeste andere verdachten ontkennen dat ze iets te maken hebben gehad met het afluisteren van honderden Britten. In 2011 kwam naar buiten dat journalisten van de tabloid jarenlang telefoons hadden afgeluisterd en voicemails hadden gehackt. Ook betaalde de krant politieagenten in ruil voor informatie. Vanwege de ophef over het afluisteren werd News of the World opgeheven. In Malden bij Nijmegen is een zweefvliegtuigje gecrashed. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Deze week worden de militaire kampioenschappen gehouden in Malden. Waarschijnlijk zat er een militair in het vliegtuigje. De deelnemers moeten binnen een bepaalde tijd een parcours afleggen. Een medewerker van de vliegclub, waar het vliegtuigje is neergestort, zag het gebeuren. Er is een, is een vliegtuig met het, met het opstijgen. Die, is, die heeft een, een kabelbreuk gehad, en waardoor, die, ja, waardoor die te laag...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 Volgens de rechter werden klanten afgeschrikt door de eis... dat ze lid moesten worden van de koffieshop die een besloten club werd. Die maatregel was te zwaar. Mensen hadden ook op een andere manier kunnen aantonen... dat ze in Nederland wonen, zegt de persrechter. En daarnaast hebben ze overwogen dat het feit dat je moet registreren... om daar binnen te mogen komen, dat dat een, een aantasting is van privacy. Met name omdat je in feite registreert dat je een strafbaar feit wil gaan plegen... namelijk softdrugs kopen. En dat is nog steeds strafbaar op zichzelf. Wel zegt de rechtbank dat het beleid om alleen softdrugs... aan Nederlanders te verkopen is geoorloofd. In Breda heeft de politie na een achtervolging... een aantal schoten gelost op een auto. Agenten wilden het voertuig controleren... nadat ze een melding hadden gekregen dat er iemand in lag te slapen. De bestuurder ging er echter met hoge snelheid vandoor richting België. Nou, toen de achtervolging weer uh, richting Breda ging... Uh, zagen mijn collega's, andere collega's kans om een dienstvoertuig... schuin over de weg heen te plaatsen om zodoende de vluchters uh, tot stoppen te dwingen, uh, Maar daarbij randen de vluchtende zeg maar de politieauto. Daarna schoten agenten op de auto. Waarom ze dat deden wordt nog onderzocht. De twee inzittenden, een vrouw van 60 uit Breda... en een man van 41 uit Heer Hugo Waard, zijn aangehouden. Waarom ze op de vlucht sloegen is niet bekend. Het weer volop zon, het is 20 tot 24 graden. En ook de komende dagen blijft het zonnig en de temperatuur loopt op tot 25 graden. We gaan naar de AWB voor de verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Met twee files op de A50. Op de A50 Os richting Arnhem, tussen de knopen de Ewijk en Valburg 3 kilometer. Na een aanreding waarbij een vrachtwagen betrokken is, zijn daar twee rijstroken dicht. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen knopen Beekberg en het Loenen 2 kilometer.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 Dit is de dag dat de KNVB bekend heeft gemaakt dat we met camera's gaan bepalen of er nou wel of niet sprake was van een goal. En dat werd tijd hè, oudscheidsrechter Mario van der Ende? Ja, inderdaad. Uh, daar hebben we jaren op zitten wachten en nu is er een klein eerste stapje gemaakt. En uh, verder bij ons de gast Tweede Kamerlid Sander de Rouwe en Vlaams parlementslif Jef van den Berg. U zit in de studio in Brussel. Oh Goedemiddag. Stel nou dat u met de trein naar ons toe was gekomen in Hilversum. Hoe lang had u er dan over gedaan? Geen idee eigenlijk, maar ik denk verschillende uren. Ja, want wij hebben even gekeken dat zou u drie uur en 44 minuten zijn. Ja. En als u met de Thalys was gegaan, dan was het twee uur en drie kwartier. Ja, het is een hele tijd in elk geval. Ja, dan had het u de hele dag gekost. Ook bij onze burgemeester ter Heegde van Heer Hugo Waard. Theo Boer schuift zo aan. En we hebben live muziek. En die is van Ibernice McBean. Ja, en wat vindt u? Hoort het nou bij de charme van voetbal dat de scheidsrechter soms een foute beslissing neemt? Uw mening. Die horen we graag via Twitter. Met de hashtag DIDE. Of ga naar de website. Dit is de je van der Ende, discussies over die al of niet terechte doelpunten... die zijn er al heel erg lang. Hè? Laten we even luisteren naar een historisch overzichtje. Iedereen wil een strafschot namens AZ en Arve Latsen. de bal gaat er niet in. Ofwel, ja, luigen wijst naar de middencirkel. En iedereen bij Ajax is boos. Maar wanneer en waar is de bal dan over de lijn geweest? Zit hij hierin? Of zit hij er niet in? Nog maar eens kijken. De vraag of de bal de doellijn heeft gepasseerd of niet... heeft een roemruchte geschiedenis. Then Jeff Hurst, cool and collected, had the ball in the net. De moeder aller doelpuntendiscussies stamt uit het WK van 1966. Toen scoorde Engeland het winnende doelpunt in de finale tegen Duitsland. No, it bounced out. Maar was de bal die via de lat de goal weer uitschoot... naar nou over de lijn geweest of niet? Goal claimed England. No goal protested the Germans. Duitsland vindt nog steeds van niets. De ultieme vraag kwam op het WK van 2010. Engeland scoorde de gelijkmaker tegen Duitsland. Tenminste, dat dachten ze. Ook in eigen land komen onterecht toegekende en afgekeurde doelpunten regelmatig voor. Zoals die goal van AZ tegen Ajax in 2005. En hij schiet hier... Ja, dan uh, zal de bal daar over de lijn moeten zijn geweest. Of het niet toegekende doelpunt van Herakles tegen ADO in 2009. Hakola met een prachtige voorzet. En het is Rako, of niet? Nee, niet. Iedereen hier denkt aan een doelpunt, maar de assistent houdt zijn vlag omlaag. En ook Posse geeft geen treffer. En zeer recent een doelpunt van Feyenoord tegen NAC. Kan ja, Deer de Gilles op de lijn. En de grens zegt: doelpunt: de bal is achter de lijn geweest. En de scheidsrechters die balen er ook van. Als je een, een, een doelpunt niet gegeven hebt wat een doelpunt had moeten zijn, is je gevolg slecht. Slaap je slecht en dan uh, sta je morgen slecht op. Ja, nou, dat was uh, scheidsrechter Bossen, die slaapt er slecht van. He, heeft u dat ook wel eens gehad, Mario van der Ende? Van de beslissing: slecht geslapen? Nee, dat niet. Ik heb wel eens liggen woelen in mijn bed. de afloop ja. dat ik dacht van uh, ja, dat had ik wel even anders moeten beslissen. Maar ja, goed. Okay. Het, het eerste stapje is in ieder geval gezet. Nu we uh, te horen hebben gekregen dat de KNVB. Uh, ja, eigenlijk mondjesmaat. Uh, het toe gaat passen volgend jaar. En dat ja. vindt, en wat, wat, wat gaan ze dan precies toepassen? Wat gaat er dan nu gebeuren? Nou ja, ik heb gisteren gelezen dat ze dus. <coughs> in een aantal wedstrijden. in de halve finale en de finale voor de Beker. Uh, bij de Johan Schaal, de eerste wedstrijd van het seizoen. en in de volgens hun allesbeslissende. 34 e speelronde. met doellijntechnologie gaan werken. Ja, ik, toen ik het las, toen had ik een grote glimlach... omdat ik een voorstander ben voor, uh, uh, van elektronische hulpmiddelen. Mm -hmm. Maar toen ik het hele bericht las, toen dacht ik... ja, waarom nu weer zo halfslachtig en waarom nu maar weer een aantal wedstrijdjes? Want, want u zou zeggen, doe dan gewoon alle wedstrijden? Ja, doe dan gewoon alle wedstrijden. Kijk, ook... Uh, als er dan staat, de alles beslist in de 34ste speelronde gaan we het doen. Ja, Klein beetje historisch besef, dan gaan we vier weken terug. Ja. En toen was eigenlijk in de 32- en 33ste al ronde beslist, alles al he? beslist. Dus ja. dan denk ik van ja, dit is natuurlijk een heel aardig persbericht. En je zal het ongetwijfeld uh, allemaal willen oppimpen dat je uh, met iets nieuws komt. Maar ja, dan denk ik ook van... Mag uh, wel wat meer. Maar, maar even dan over wat dat dan precies is. Wat, wat, wordt, er dan, uh, beke wat wordt er dan elektronisch bekeken in deze nieuwe... Uh, bij er deze is een systeem wat dus eigenlijk ook al bij het tennis uh, gebruikt wordt en bij het cricket gebruikt wordt. Dat betekent dus dat een aantal camera's... Uh, het doel van diverse kanten dus uh, bekijken. Ja, en die kunnen dus feilloos, uh, feilloos registreren... of een bal ja of nee geheel over de doellijn is geweest. Ja, en dat zijn camera's. En dan wordt er dan tegelijk gekeken of wordt er dan achteraf gekeken? Nee, nee, dat wordt gelijk bekeken. En dan, uh, dan is het dus eigenlijk net zoals bij tennis... dat uh, binnen een, uh, ja, een heel klein aantal seconden, de scheidsrechter een seintje krijgt via zijn horloge... dat een doelpunt ja of nee is gescoord. Ja, en dan, nou ja, dan weet je in ieder geval zeker, krijg je daar geen discussie meer over. In andere sporten is het al langer, hè? Uh, Waarom heeft het zo lang geduurd eigenlijk bij voetbal? Nou, ik denk dat uh, de mensen die daar aan het roer staan... in ieder geval niet zo conservatief uh, denken als in de voetballerij. Uh, ik heb jarenlang bij de FIFA zelf ook gezeten... en elke keer als dit onderwerp op de agenda uh, stond... toen kwam meneer Blatter, de voorzitter, binnen... En dan zei hij altijd van, I prefer the human eye above the electronic eye. En dan was het klaar? En dan was het klaar, want <laughs> dan zag je dus ineens iedereen, tenminste niet iedereen, dat ik, ik bleef gelukkig wel bij mijn standpunt met nog een aantal anderen, maar uh, groot gedeelte van de, van de commissies, die, ja, die draaiden als een blad van de boom, want die dachten, ja, dat blad er zegt, dat zullen wij ook maar moeten uitvoeren. Ja. Uh, Platini, de voorzitter van de UEFA, van de voetbalbond, die heeft zelf een, een plan uh, binnengebracht waarin hij dus gebruik maakt... van vijfde en zesde officials achter de doellijn. Ja, en, en dat is volgens mij helemaal... Uh, die helemaal aan de wijzers van de klok blijven hangen... omdat het... Uh, ja, ik, ik, ik zie die mensen nog steeds als een veredelde soort uh, etalagepop achter die doen. Ja, want dan zet je dus heel veel mensen neer... terwijl je als je die camera's ophangt, kan je het misschien nog veel beter zien. Nou, ja, dat kun je het in één keer zien. Maar het is een beetje een conservatieve wereld wat dat betreft. Uh, zeer conservatief, ja. ja. Laten we eens even praten met Peter Elders. Die komt uit de hockeywereld. Oud-Hockey uh, International en Hockey Scheidsrechter ook. Uh, daar zijn ze al wat progressiever, hè, meneer Elders. Want dit bestaat al langer bij, uh, bij hockey, deze, deze techniek. Ja, bij internationale toernooien bestaat het al langer. En... Uh... Ja, ik, ik hoorde Mario zeggen over de etalagepop. Ja, ik, uh, ik ben het op dat gebied helemaal met de eens. Ik bedoel, technisch kan er een heleboel. En uh, bij het hockey doen, doen ze het, zijn ze daar gewoon verder mee. Ja, ja. En, en hoe werkt het? Wel, nou, voor, vooropgesteld dat het werkt op internationale toernooien. Want daar heb je alle wedstrijden veel camera's. Dat is het grote verschil met voetbalmuren. Want uh, bij het hockey nemen we niet alle wedstrijden op. Dus eh... Uh, doen we het systeem niet in, in, in Nederland bij, bij, bij de wedstrijd. Maar uh, in bij het hockey is het, uh, daar zit een man in een cabine. En die kan om raad gevraagd worden als er discussie is over. gaat de bal in, in het doel ja of nee? En is er vlak daarvoor een overtreding begaan. Uh, waarvoor eigenlijk gefloten zou moeten worden. Mm -hmm, mm -hmm. Ja En die, die, die houdt dat dan permanent in het zicht. Zijn er dan daardoor ook minder conflicten? Minder dan voordat ja. dit gebruikt werd, ja? Ja, ja, ja dat, dat, dat is heel belangrijk. Wat wat je dus ziet, dat het publiek heeft te vertrouwen op nu wordt echt alles uit de kast gehaald om de juiste beslissing te nemen. En dat kan voor of tegen zijn, maar we weten in ieder geval, er zijn geen betere uh, methoden. Dus hebben we vrede dat dat dit waar is wat er uh, besloten wordt. Ja. En het wordt niet bij alle wedstrijden gebruikt, zei u? Nee, maar dat is gewoon praktisch. Want kijk, bij, als je, bij, het, bij het voetbal in de erevisie wordt alles opgenomen met veel camera's. En bij het hockey is daar geen geld voor. Nee. En dan kun, je, dan kun je het niet bij de ene wedstrijd wel doen en de andere wedstrijd niet. Nee, dus dan kiezen we ervoor om dat gewoon alleen bij de belangrijke wedstrijden te doen. Even hier ja. aan tafel, burgemeester Ter Heeg. Zit u erop te wachten in voetbal dat het op deze manier bekeken wordt? En wat, wat helderder is of er wel of niet gescoord is? Nou, ik ben hockeyer. Oh, dus uh, ik ben blij dat wij als hockeyers een keer voorbeeld van de functie kunnen bieden daar voor de voetbal. En ik ben het met Van de Ende eens, dan, als je het dan invoert, doe het dan meteen goed. Ja, en dan is het nu een beetje halfslachtig. Uh, u zegt het, maar nogmaals, ik ben hockeyer. Ja, nou, dus u bent Ja, Maar u kijkt wel eens naar een voetbalwedstrijd, Absoluut, toch? zeker. Ja, Mario van der Ende, want er wordt ook wel gezegd... ja, maar het is nou ook toch een beetje de charme... dat je afhankelijk bent van een scheidsrechter. En dat is toch een menselijk iets. Dus dat er af en toe zo'n fout wordt gemaakt. Ach, dat hoort er toch ook gewoon een beetje bij. En dat haal je dan toch weg als je die camera's allemaal op gaat hangen. Ja, dat is een heel leuk, hele leuke stelling. En ik, uh, ja, die, die volg ik zeker niet, omdat ik altijd van uitga... dat je in de sport een zo eerlijk mogelijk eindresultaat moet krijgen. En uh, wat dat betreft denk ik dat het hockey, het cricket, het tennis al veel verder zijn. Kijk, als je als grote sportbond als KNVB uh, en nog groter de UEFA en, en allergroot de allergrootste FIFA uh, fair play propageert, he, dat staat hoog in dit vaandel, ja dan is het voor mij onbegrijpelijk dat er dus wedstrijden op topniveau beslist worden door arbitrale fouten. En dat, dat, dat moet je volgens mij zoveel mogelijk minimaliseren. Nou ja goed, en dan is de techniek daar een enorme hulpmiddel ja, bij. Een grote hulp. Theo Boer, vind jij het nodig dat die techniek ingezet wordt? Nou, ik vind het uh, op zichzelf uh, eigenlijk merkwaardig dat er. Uh, kijk, in Nederland rijden we ook niet meer met stoomtreinen. Dus ik vind het uh, vo volstrekt onbegrijpelijk dat we niet tot de modernste techniek onze toevlucht hebben. Dus we zijn een beetje laat. Maar, Van, en hoe verklaar je dat conservatisme in die voetbalsport? Waar komt dat vandaan? Als we in, bijvoorbeeld in het hockey nou, dan toch al denken van, nou, we doen dat wel. Of zijn nog een paar mensen die het helemaal uitmaken? Ja, wat? er zijn een. Ja, nou, je, je slaat een spijker op je kop. Er zijn er nu een aantal mensen die, ja, die slaafs gevolgd worden. En dat is op wereldniveau. Is dat blad en op Europees niveau is dat platini? Ik, ik heb dus ook een aantal mensen uh, ja, in de scheidsrechterscommissie bij de UEFA, die, die ken ik. Ja, die waren in het verleden toen wij, op, uh, toen wij zelf nog heel actief waren en op cursussen zaten, waren ze allemaal voorstander. waren ze allemaal voorstander toch wel dat er zo snel mogelijk hulp aan scheidsrechters geboden werd. Maar ja, nu ze in deze functie zitten, is het toch een beetje van. Uh, ja, wiens woord men spreekt, wiens brood men eten. Ja. En dat is, uh, ja, dat is denk ik bij platini erg het geval, omdat hij natuurlijk tussen aanleidingstekens de uitvinder van die vijf en 6 officials bijvoorbeeld was. Ja, en die wil die graag in het veld houden? Op die ja, ja, die houdt hij. En daarom uh, verbaast het mij dus ook een beetje van de KNVB... dat ze dus uh, eigenlijk weer voor een soort poldermodel kiezen. Ze kiezen dus uh, voor het FIFA-model de doellijnbewaking... zoals Blatter het dus voorstaat... Hè, wat hij dus ook uh, bij de komende Confederation Cup in Brazilië... en volgend jaar bij het WK gaat invoeren. En ze kiezen dus ook tegelijkertijd... Uh, om misschien toch nog eventjes uh, uh, platini te pleasen. Omdat ze ook... Ja, ja, nee, dat, dat telt allemaal mee. Omdat ze ook, dat zag ik in hetzelfde persbericht, ook opteren... om het uh, EK-dames uh, naar Nederland te halen... en dat ze een van de speelsteden willen aanleveren... voor, uh, voor de EK die in 2020 wordt nou, gespeeld. Ja, dus dat speelt allemaal mee? Ja, dat, daar ben ik van overtuigd. Ja. Alleen vind ik het heel gek dat ik dat vandaag in geen ene krant... of in geen ene website heb teruggelezen. Maar nu wel op Radio 1. Ja, nou ja dat heb ik even voor je bewaard. Ja. Luistert naar Dit is de Dag met Elsbeth Grutteken. Coldplay, the hardest part. En u luistert naar Dit is de Dag met bij ons burgemeester Ter Heegde van Heer Hugo oud-scheidsrechter Mario van der Ende... Tweede Kamerlid Sander de Rauwer... Vlaams parlementslid Jeff van den Berg... ethicus Theo Boer en zangeres Ibernies Mugbin. Ja, en gisteren schaarde een meerderheid van de Tweede Kamer... zich achter het initiatief om een parlementaire enquête te beginnen... naar de Vira. Aan tafel dus uh, Sander Drouwe van het CDA en de Belgische Evenknie... dat is Jeff van den Berg van het CDNV. We beginnen even in België met meneer van den Berg. Ja, meneer van den Berg, u was dat sneller hè, dan in Nederland. Vrijdag stopte de NBBS, NMBS met de Vira. Uh, was dat een verstandig besluit? Ja, ik denk dat alle elementen op tafel lagen. Ik denk dat de resultaten van het onderzoek heel duidelijk waren. En dat een duidelijke beslissing zich opdrong. Dus waarom langer wachten? Ja, u nam het heft in handen. Uh, Nederland wil een parlementaire enquête. Uh, is het Belgisch parlement daar ook mee bezig? Wel, Wij willen uiteraard ook weten wat er fout is gelopen. Bij ons is er voorlopig geen sprake van een uh, enquête of een parlementaire onderzoekscommissie zoals dat bij ons heet. Uh, maar wij stellen voor om een onafhankelijk orgaan, we denken hiervoor aan het rekenhof, uh, een onderzoek te laten doen naar het hele proces. Ja, Dus u wilt wel zicht hebben op wat er nou precies fout is gegaan en wie daar verantwoordelijk voor is? Uiteraard. Ja. Verder werkt u aan een schadeclaim, hebben wij begrepen. De NMBS werkt aan een schadeclaim om de schade te kunnen verhalen op de constructeur. Ja. En wat voor schade gaat het dan om? Gaat het alleen om de kosten van de trein? Of ook om, om, om rente of om, om het gebruik van vervangend materieel? Waar, waar moeten we aan denken? Wel, twee elementen. Er zijn tot op heden voorschotten betaald aan een saldo breda. Dat gaat over 37 miljoen euro. Die voorschotten zijn geplaatst op een geblokkeerde bankrekening. En die zou men vrij eenvoudig op, via juridische weg kunnen terug opvorderen. Het tweede element is de geleden schade. En dan gaat het inderdaad over compensaties aan de reiziger. Dan gaat het over uh, het inzetten van vervangend materieel. Dan gaat het over het inzetten van technici, ingenieurs en dergelijke meer. Uh, en al die schade die is men nu aan het berekenen om uh, een schadeclaim te kunnen opstellen. Ja, dus het is 37 miljoen plus wat u net beschreef. Ja, precies, bedrag daar, uh, daarvan hebben we niet. Uh, de, interest, de, de gemiste interest op die 37 miljoen, dat, dat zou al om ruim 5 miljoen euro gaan. Uh, de de kosten daarnaast denk ik dat je toch ook nog eens allemaal bijeen nog eens over een bedrag in die grote orde moet denken. Ja. Um, maar echt concreet zicht hebben we daar vandaag niet Maar rond de 50 miljoen, daar, daar zit je dan al snel op eigenlijk. Ja, daar ja. lijkt het op. Ja. Ja. En die 37 miljoen daarvan zegt u dat staat op een geblokkeerde rekening. Want we horen ook dat het bedrijf in, in zwaar weer verkeert. Maar dat is een bedrag waar het bedrijf nog niet aan heeft kunnen komen. Nee, daar uh, heeft het bedrijf nog niet aan kunnen komen. En dat zou uh, op een vrij, binnen een vrij korte termijn uh, terug uh, opgeworderd kunnen worden. Ja, dus dat staat op u te wachten. Meneer de Rouwen, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de Belgen lopen voorop. Uh, de Belgen zijn in ieder geval heel uh, duidelijk geweest. En ook uh, vind ik best wel transparant. Want uh, nou, we hebben allemaal die persconferentie kunnen zien en kunnen beluisteren. En die uh, vond ik uh, glashelder eerlijk gezegd. Ja, en die 37 miljoen, die staat op een geblokkeerde rekening. Dus dat krijgen ze waarschijnlijk gewoon terug. De rest is nog maar de vraag. Maar dan, dan lijkt het erop dat de Belgen het beter gaan doen dan Nederland. Nou, ik gun hen dat allereerst en ik gun ook Nederland dat zij het heel goed gaan doen. Uh, dus hoe dat precies gaat verlopen en wat daar de uitkomsten van zijn... dat is uh, helaas nog de vraag, uh, denk ik, voor beide landen. Ja, dat moeten we nog afwachten. Minister Dijsselbloem, die uh, kwam dat de NS afgelopen vrijdag... al samen met de Belgen het contract opzijde. Hij, hij, uh, hij wilde daar gewoon nog over praten met de NS. Wat vindt u daar eigenlijk van? Nou... Op zichzelf vind ik het verstandig dat er door de verantwoordelijke primair gekeken wordt... op welke manier kun je dit goed oplossen. En kun je de Nederlandse belangen het beste behartigen. Ik kan nog niet beoordelen of dat goed is gegaan. Wat ik wel kan beoordelen is dat er wel iets mis is gegaan met de communicatie. Want in Nederland moesten wij horen via de Belgische tv zender hoe het met onze treinen stond. Tot aan detail toe. En ik heb mijn hart op afgevraagd waarom die rapporten daar wel openbaar besproken konden worden. En die rapporten niet naar Nederland konden gaan. En ook nog steeds heeft het Nederlands parlement die rapporten niet ontvangen. Oké, okay, en ook deze afgelopen week nog niet? Nee. De staatssecretaris geeft aan dat ze daar vrijdag mee komt. Zij geeft ook aan dat zij moeten juridisch gevalideerd worden. Dat bedoelt ze, denk ik dat ze moet kijken of het allemaal wel klopt. Mm -hmm. Tegelijkertijd heeft de NNBS daar wel uitgebreid over geciteerd en ja, loopt het Nederlandse parlement achter de feiten aan en nee. moeten wij de hele informatie halen uit de media. Ja, en heeft u dan niet even met de NNBS een mailtje gestuurd met de vraag om die rapporten even aan u door te sturen, zodat u ze toch alvast in uw bezit heeft? Ja, ik moet zeggen dat ik wel wat poging heb gedaan. Oh. Eh, via via. Ja? <lacht> al was het alleen al wat vele collega's. Ik heb collega's van u daar ook om vragen, maar tot op heden heb ik ze helaas niet. Meneer Van den Berg, heeft u ze? Nee, wij hebben ze ook nog niet. Okay, Als nee. ik daarmee Sander gerust kan stellen. Um, we hebben inderdaad op een transparante manier de presentatie gekregen over wat er allemaal misloopt. Maar inderdaad, de rapporten zouden nog een eindafwerking moeten krijgen blijkbaar. Oké, okay, dus dat is in ieder geval in België en in Nederland hetzelfde, meneer De Rouwen. Ja, dan houdt het ongeveer ook een beetje op, denk ik. Ja, ja dan, dan is inderdaad over elke overeenkomst stopt. En meneer Van den Berg, even terug naar u... want uh, we hebben ook begrepen dat de NMBS... een eigen onderzoek al heeft laten doen door Ernst Jong. Heeft u daar ook kennis van genomen? Ja, klopt. Uh, meneer De Schijmaker, de baas van de NMBS... is gisteren in uh, de Kamercommissie geweest en hij heeft daar... Uh, bekendgemaakt dat hij zelf een onderzoek had uh, gevraagd aan Ernst ten Jong... Uh, naar de aanbestedingsprocedure. Dat gaat over de jaren 2000, 2004. Ja. Om te kijken hoe dat die aanbesteding is verloopt... Uh, en of dat die ook correct is verlopen. Ja. En, van, um, en blijkt daar al iets uit uit dat onderzoek? Wel, uh, zoals u ongetwijfeld heeft vernomen... is het onderzoek overgemaakt aan het parquet, aan de gerechtelijke instanties... om uh, verder onderzoek te gaan doen... Dus helemaal uh, uitsluiten dat daar dingen fout zijn gelopen, dat uh, kon men niet in dat onderzoek. En dat vond een voldoende reden om het gerecht daarop te zetten. Ja, maar als het gerecht erop gezet wordt, dan, dan ga je dus denken, dan, dan, is, er, uh, dan zijn, is er sprake van fraude of van corruptie of, of, of iets in die richting. Gaat het die ja, kant op? In het, uh, in het rapport wordt, daar, wordt gesteld dat daar geen concrete aanwijzingen voor zijn. Um, maar er wordt wel gewezen op de uh, twijfelachtige reputatie van Finmechanica. De holding waaronder dat Ansaldo Breda valt. Uh, er zijn verschillende fraudedossiers bekend rond dat bedrijf. En men zegt daarbij, we kunnen niet uitsluiten dat er in dit dossier ook uh, dergelijke dingen zijn gebeurd. En het feit dat men dat niet kan uitsluiten is een voldoende reden om dat verder te gaan onderzoeken. Ja, dat is verontrustend genoeg. Sander de Rauwe, zou dat in Nederland dan misschien ook een taak zijn voor het OM om daar eens een onderzoek naar in te stellen? Ja, het begint allereerst met een taak van de NS zelf... om uh, net als de NMBS dus even uh, goed te kijken wat is er gebeurd... en zijn daar uh, eventueel onrechtmatigheden uh, uh, te zien. Ik heb ook het verslag gelezen van uh, de parlementszitting gisteren in België... waarover hier gesproken werd. En daar hoor ik de shamemaker ook duidelijk zeggen... er zijn uh, geen aanwijzingen dat er fouten zijn gemaakt. Maar hij draait een beetje om, er zijn ook geen aanwijzingen... dat je kunt zeggen dat er geen fouten zijn nee. gemaakt. Dus het is een beetje cryptisch. Ja. Ik wil graag dat rapport zien. En een van onze vragen, uh, denk ik als parlementsleden... in de hoorzitting die binnenkort al is, op 18 juni in het parlement, Ja, zal ook naar de NS zijn. Uh, wat is jullie reactie erop? Hebben jullie bepaalde signalen? En uh, kennen jullie het rapport? Is dat samen met elkaar gemaakt? Want het gaat toch om dezelfde trein en dezelfde bestelling. Dus als er in België iets rammelt, dan zal het in Nederland ook wel kunnen zijn. Ja, er rammelt sowieso iets aan die trein. Dat was duidelijk. Er zijn eigenlijk wat rapporten waar u op zit te wachten, meneer de Rauwe. Ik heb een lijstje van twaalf uh, ja. rapporten inmiddels. Oh, en ik heb nog nul ontvangen. Twaalf rapporten? Ja. Zo, dat is een heleboel. Wat uh, opvallend is, is het verschil tussen België en Nederland hè, als het gaat om een parlementaire enquête. In België is daar eigenlijk wel, er komt er wel een onderzoek, maar niet in ieder geval een parlementaire enquête, lijkt het althans. Waarom kiest u ervoor, meneer de Rouw, om dat nu in Nederland wel te doen? Dat uh, heeft ermee te maken dat uh, dit een dossier is... wat misschien de afgelopen maanden weer even in de schijnwerpen stond. Maar als je het hele dossier uh, uh, doorgaat... te beginnen met de aanbesteding destijds van de toenmalige regering... van uh, de concessie... dan zie je vanaf het begin af aan steeds weer problemen opdoemen. En dat zijn vaak hele verschillende problemen. De ene keer gaat het om de lijn die, uh, die uit de hand loopt qua kosten. Nou, dat is wel goed onderzocht. Daar hebben we al een parlementaire raket over gehad. Daar is al onderzoek naar gedaan door de commissie Duivestein, uh, Dus daar, uh, daar hoef ik op dit moment niet heel veel de onderzoek naar gedaan te hebben. Maar vervolgens uh, komen er uh, heel veel komende debatten... over de vertraging van de trein die de NS heeft besteld. En dus de NS die niet kan leveren uh, op het Nederlands spoor aan een reiziger. Dan komen er veel vragen over uh, de bekostiging ervan... de vergoeding die uh, er moet zijn. Dan komt uiteindelijk die trein er en doet hij het volstrekt niet. En dan komen er rapporten, uh, zoals afgelopen vrijdag... boven waarbij een trein bij tien strafpunten niet meer toegelaten wordt... en er hier duizend tot tweeduizend worden toegekend bij een halve inspectie van de trein... ja, dan zeg ik als CDA, maar ook de hele Kamer inmiddels... de maat is vol, het is genoeg geweest, nu willen we alles boven tafel krijgen. Wie wist wanneer wat, wie heeft welke verantwoordelijkheden genomen... en uh, wat zijn de lessen die we hieruit kunnen trekken? Ja, Teilboer? Ja, meneer de Rauwe, ik heb een vraag. De aanbesteding heeft destijds Europees aan, uh, is plaatsgevonden. Dat moest ook. Daaruit kwam binnen het bestek... kwam ansaldo Breda als goedkoopste uit de bus. Mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Kon NS daarna eigenlijk nog anders dan met ansaldo Breda in zee? Dat is een hele goede vraag en daar kan ik niet het scherpe antwoord op geven. Dat bevestigt eigenlijk ook uh, dat uh, het parlement daar meer over wil weten. Wat ik wel weet is dat andere landen zonder aanbestedingen... wel gekomen zijn bijvoorbeeld tot goede treinen. En wat ik ook weet, dat dus zeg ik misschien wat flauw... maar er zit wel, ik bedoel er wel wat mee, geen enkele aanbesteding verplicht een overheid... om bij ansaldo Breda een trein te kopen. En wat ik daarmee bedoel, het gaat er ook om... hoe heb je die aanbesteding destijds gedaan? Welke eisen heb je daarin gesteld? Met welke informatie? En daarover wil het uh, Nederlandse parlement... van de NS meer weet Want tot op heden kreeg het parlement in Nederland daar nooit informatie over nee. van de NS. Nee, u, u wacht dus ook op, op al die rapporten waar dat ook in staat. Maar dan denk ik toch ook wel als reiziger, ja, ik wil eigenlijk maar twee dingen. Dat u er gewoon dat geld terug krijgt van de, de Italianen en dat die treinen gaan rijden. En dan vind ik het heel leuk dat u een parlementaire enquête gaat doen, maar daar heb ik niet zoveel aan eigenlijk. Nee, klopt. Daar heeft een reiziger ook gelijk in. Alleen we hebben te maken en met reizigers, maar ook met belastingbetalers. Dat, zijn altijd dus, hè, dat is één. Dus er zijn verschillende dingen die moeten gebeuren. En het allereerst, dat moet gewoon gebeuren. En dat kan ook los van die enquête. Is dat via het reguliere spoor nu met uh, normaal materieel uh, gereden kan gaan worden. Dat zal niet waarschijnlijk HSL materieel zijn. Want dat duurt best wel lang om dat zomaar weer even terug te halen of opnieuw uh, te kopen. Maar uh, de vraag is ook met welke lessen uit het verleden gaan we opnieuw kijken hoe we die HSL. Kunnen benutten en dan kunnen we niet om de vraag heen waar is er iets fout gegaan en wat is er precies fout gegaan. Goed, dat gaat u dan uitzoeken. Hartelijk dank, Jij van den Berg en Sander de Rauwe. We nemen afscheid van u. En we gaan straks praten over gevangenissen, want als je gevangenis nou iets minder zwaar beveiligt en gevangenen wat meer werk zelf laat doen, dan hoeven ze misschien wel helemaal niet gesloten te worden. Dat vinden tenminste allerlei burgemeesters en gevangenisdirecteuren. En hoe dat precies zit, dat horen we zo meteen van burgemeester Ter Heegde van Heer Hugo Waard. Dit is Radio 1. Het is bijna één minuut over half drie en hier is Renate Evers met het NOS Journaal. Gemeenten willen dat het kabinet aan 13 voorwaarden voldoet... voordat ze willen overleggen over de uitvoering van het Sociaal Akkoord en het Zorgakkoord. Zo moet een korting op het budget voor huishoudelijke hulp worden geschrapt. De gemeenten zijn er boos over dat het Sociaal Akkoord buiten hen om is gesloten... terwijl zij veel onderdelen moeten uitvoeren. Het grote plein in de Turkse hoofdstad Ankara is opnieuw volgestroomd met demonstranten. Tienduizenden vakbondsleden voeren actie tegen de regering van premier Erdogan. De politie had het plein de afgelopen dagen hermetisch afgesloten voor actievoerders, maar de vakbonden kregen een vergunning om vandaag te demonstreren. In Malden bij Nijmegen is een zweefvliegtuigje neergestort. Hierbij is de enige inzittende een man om het leven gekomen. Deze week worden de militaire kampioenschappen zweefvliegen gehouden in Malden. De kabel om het toestel omhoog te krijgen is geknapt en daarna is het neergestort. En de politie heeft na een achtervolging een aantal schoten gelost op een auto. De bestuurder reed in op een politieblokkade waarna er werd geschoten. De twee inzittenden zijn gearresteerd. En tot zover het nieuws van dit moment. Leiland Zwaan van de AWB met de verkeersinformatie. Op de A50, Os richting Arnhem, loopt het vast tussen Knopend Bankhoef en knooppunt Ewijk over 4 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Het loopt daardoor ook vast op de A73 vanuit Venlo. Daar staat tussen Knopend Neerbos en knooppunt Ewijk 3 kilometer. Radio 1, dit is de dag.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 Eerst naar tennis, Roland Garros. Marcella Mesker, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik kijk hier naar twee kwartfinales bij de vrouwen. En op het centekort. het Philippe Chatrier, speelt de titelverdedigster Maria Sharapova. Tegen de Servische Jelena Jankovic. En daar is het toch een verrassende score. Want Jankovic leidt daar met 4-0. Komt dus heel goed uit de startblokken. En dan moet je nagaan dat in zeven eerder gespeelde wedstrijden Jankovic niet één keer kon winnen van Sharapova. Dus Djokovic dus, uh, voorlopig op 4-0. Lijkt die eerste set te gaan winnen. En dat betekent dat uh, Sharapova dus de handen vol heeft in deze kwartfinale. Vorig jaar won zij dus het toernooi hier in Parijs. En voltooide haar carrière Grand Slam. Maria Sharapova dus. Op die andere uh, baan, op het uh, Suzanne Lenglen speelt de nummer drie van de wereld. Victoria Azarenka. Zij speelt tegen een oude dubbelpartner van haar, Maria Kirilenko uit Rusland zijn net begonnen. 2-1 staat het daar voor Azarenka, die toch wel favoriet is voor deze wedstrijd. Kirilenko heeft zich ook geblesseerd aan de schouder in de vorige wedstrijd. Ik ben benieuwd hoe dat uh, ervoor staat, maar het serveren gaat toch wel een uh, stukje minder soepel dan anders. Dus Azarenka leidt daar met 2-1, nog niet zoveel van te zeggen. Maar die andere wedstrijd, Sharapova tegen Jankovic. Jankovic daar dus op 4-0. En dat is een verrassende voorsprong. Dankjewel, Marcella Mesker vanaf Roland Garros. We gaan het hebben over gevangenissen. Burgemeester Ter Heegde van Heer Roaert. Gisteren heeft u een plan gepresenteerd met een aantal collega's samen... collega-burgemeesters, voor zelfsupporting-gevangenissen. Wat zijn zelfsupporting-gevangenissen? Dat zijn gevangenissen uh, waar meer uh, werkzaamheid van de gevangenen wordt uh, vereist. Dat wil zeggen dus bij de voedselvoorziening, bij de uh, sporten... bij de arbeid uh, die men doet, heb je minder bewakers nodig... als meer gedetineerden ook ingeschakeld worden bij dat soort klussen. En dat, dat is iets wat al gebeurt op andere plekken... In de wereld? In uh, Scandinavië gebeurt dat al met heel veel succes. En dat betekent dat je enorm veel kunt bezuinigen. Ja, nou zijn het gevangenen, die zitten daar omdat ze iets gedaan hebben... en die moeten worden opgesloten. Kun je die zomaar dat soort taken geven? Ja. Dat blijkt dus wel, zelfs hiervoor dat je dan ook minder uh, problemen krijgt... als ze straks de maatschappij ingaan. Want men heeft dan een stuk eigen verantwoordelijkheid genomen. Men krijgt ook wat opleidingen om dat soort werk te doen allemaal. Dus je maakt ze juist beter gereed om straks de maatschappij in te gaan. Dus het mes snijdt ook nog eens een keer aan twee kanten. Ja, en dan is het de gevangenis die deels gerund wordt door gevangenen. Durven bewakers daar nog wel naar binnen? Ja, nou ja, dat is in Scandinavië dus ook geprobeerd en al jaren. En dat gaat dus heel goed. Want één ding, uh, er moet geen misverstand bestaan, de veiligheid moet op hetzelfde niveau blijven. Daar is geen misverstand over. Alleen nogmaals, door een stuk verantwoordelijkheid... bij die gevangenen neer te leggen... krijg je uh, betere situaties... Uh, uh, uh, meer kans op de arbeidsmarkt voor deze gevangenen. Dus een beproefsysteem. Ja. Beproefsysteem, zegt u. Maar NRC Next, publiceerde vanochtend een interview... of een, een, een artikel waarin ze even aan de zogenaamde fact-check hebben gedaan... Ja. En dan blijkt eigenlijk dat maar één gevangenis in Noorwegen dit doet. En die gevangenis ligt dan ook nog eens op een eiland. Dat is toch niet ja. helemaal te vergelijken met de situatie in Nederland? Nee, die veiligheid is dan helemaal gegarandeerd... Ja. als hij tenminste ver in zee ligt. Uh, in ieder geval is het wel zo dat je natuurlijk maters hebt van uh, self-supporting. En uh, dus het blijft gewoon een gewone detentiesysteem. En er zijn bewakers nodig en dat soort dingen. Maar het systeem wat de staatssecretaris voorstelt... is nu gewoon gevangenen zeg maar, 23 uur in de cel neer te zetten, één uur en ook allerlei eh, programma's om eh, ze weer terug te laten keren in de maatschappij... dat soort programma's worden afgebouwd. Mm -hmm. Nou, dat betekent gewoon eh, dat dat gewoon een heel, zeg maar, inhumaan systeem is. En wij zeggen vanuit, vanuit deze filosofie, hè, in Heer gewaard bij mij in een aantal gevangenissen... draaien al pilots met dit soort Scandinavische modellen... En dat blijkt dus heel goed te werken. Naast het feit dat in mijn uh, gemeente één gevangenis al twee op één cel heeft... en één gevangenis al acht mensen op één appartement. Mm -hmm. Nou, als je dat nou als pakket neemt... en nogmaals, het is beproefd al, zelfs in Nederland... dan, als je dat uitrolt, dan kun je veel humanere uh, gevangenissystemen neerzetten... dan wat nu de, de, de kaalslag die de staatssecretaris nu voorstelt in zijn masterplan. Ja, Boer. Nou, mevrouw Guter, we het net over de, over de fact-check. En mij bevreemd een beetje de reactie van de burgemeester. Want als ik hoor, zou horen dat het in Scandinavië nauwelijks wordt toegepast... alleen in Noorwegen op één eiland goed werkt... dan zou ik als ik u was zeggen, daar schrik ik toch van. Uh, maar u lijkt er helemaal niet van te schrikken. Nee, want in de uh, wereld van de deskundigen, van de uh, gevangenisdirecteur... van de echte specialisten, is dit gewoon het Scandinavische model... versus het Amerikaanse model. Dus nou zijn de gradaties in de mate waarin je doorvoert. Maar, nogmaals, een hele vergaande vorm is in Scandinavië. Maar je kan ook een soort tussenweg kiezen. En die, nogmaals, die hebben wij ook in pilots inheer bijvoorbeeld. En dan blijkt dat dus heel goed te werken. En dan zeggen we, nou, ga dat dan ook voor de rest van Nederland doorakken. NSC Next dan morgen waarschijnlijk. Ja, weer een nieuw artikel. Wat vindt u ervan? Meer verantwoordelijkheid voor de gevangenen? Nou, ik denk als je verantwoording voor je eigen omgeving creëert dat dat natuurlijk wel heel goed is. Wat de burgemeester ook zegt, dat het dan het mes dan aan twee kanten snijdt. Denk alleen wel eens van, uh, ja, wat voor mensen zitten er in zo'n gevangenis... en dat je dan niet uh, te veel een belangrijke positie... aan een aantal individuen moet toekennen, Want dan heb je waarschijnlijk weer een soort uh, bazen in de, in de gevangenis zelf... Hè, die je creëert. En ja. uh, ik denk dat je daar natuurlijk ook heel goed, uh, goed naar moet kijken. Ja. Burgemeester Te Hegel, wat kunt u ermee bezuinigen? Want kijk, bij Fred Thewen gaat het natuurlijk gewoon om geld. Ja. Ja, hij moet 340 miljoen op tafel brengen, dat begrijpen wij ook allemaal wel. En wij hebben becijferd met dat model, dat alternatief self-supporting model... dat hij daar ongeveer 180 miljoen al mee binnen kan krijgen. Oké, okay, maar dat is nog niet genoeg, zegt hij, want ik heb 340 nodig. Nee, en er is gisteren ook nog eens een keer een rapport gekomen... van de gevangenisdirecteuren met een... een Alternatief, een ander alternatief. En daaruit blijkt dat je bijvoorbeeld mensen... die in de laatste fase van hun detentie zitten... dat je die meer op straat laat werken. De vuilafvoer en dat soort dingen. Zeg maar het schoonhouden van openbare ruimte. Dat is een additioneel plan. Dat levert weer 80 miljoen op. Dus als je dat allemaal optelt, dan kom je al een heel eind... Maar blijft over en dat een aantal gevangenissen moeten sluiten. Want we willen uh, twee op één cel. Staan we allemaal achter. Geen misverstand daarover. Maar de rest wat er is, dat moet je dan nogmaals op die humane manier gaan ja, aanpakken. Ja, en dus niet, want straks zit daar eens even die enkelbanden gebruiken. Dat wilt u niet. Laten we even luisteren hoe dat gaat. Het was natuurlijk al bekend dat de gevangenissen dicht zouden moeten. Ja, dat uh, is een enorm, enorm drama. We gaan het regime wat versoberen. We doen wat enkelbandjes en klaar is, Kees. Er zijn twee soorten enkelbanden. De gewone enkelband en de gps-enkelband. Enkelbanden is geen oplossing voor dit probleem. Als het gaat om bezuinigingen van 340 miljoen heb ik geen alternatieven gezien. Alternatieven verzinnen met tot een bezuiniging van 100 miljoen kan ik zelf ook. Dus de alternatieven zijn niet, vindt de staatssecretaris niet geweldig. En dan toch maar die elektronische enkelband. Nou, Daar is natuurlijk de meeste kritiek nog eens een keer over. Want uh, wat enkelbanden betreft... Uh, in Nederland zijn we heel slecht in het uh, controleren, in het handhaven. Nou, Je moet daar een geweldig uh, systeem opzetten om dat goed gecontroleerd te krijgen en dergelijke. Uh, daarnaast is het zo, men gaat dan uit... dat uh, die mensen met de enkelband ook werk hebben. Nou, Wie moet dat weer regelen? De gemeenten moeten dat allemaal weer regelen. Als dat niet lukt in deze moeilijke tijd van hoge werkloosheid... Uh, uh, uh, ja, wat dan? Uh, ...uitkering, wie betalen de uitkeringen, de bijstandsuitkeringen, de gemeente weer. Dus het is dan een manier om gewoon de problematiek uh, van de staatssecretaris... ...over de schutting van de gemeente te gooien. Ja, nou... Naast gewoon het principiële feit dat je moet zeggen... ...en dat zegt dus de, uh, de, de rechters zeggen dat in Nederland... ...van ja, is het niet aan de rechter om straf op te leggen... ...en de strafmaat en de wijze waarop... ...en niet dat je zegt van nou, als het een straf is van minder dan een jaar... ...dan doe maar een enkel bandje. Ja, ja. Nou, is Fred Teven is een partijgenoot van u? Uh, u heeft hem vast ook wel eens even gebeld. Wij hebben uh, frequent hierover contact. En uh, ik moet u zeggen dat uh, de meningen, uh, zelfs in die partij, de VVD... Ik ben burgemeester, ik ben neutraal natuurlijk, snapt u. Ja, dat begrijp ik, maar, maar uh, u weet wel van de partij. Uh, maar <tie> ik ben wel van die partij. En uh, daarvan uh, zijn in onze partij de meningen zeer verdeeld, moet ik u zeggen. Hm. En dat is dus echt niet zo dat men achter de staatssecretaris staat nee, op dit punt. Integendeel dat... nee. zou ik bijna willen nou, zeggen. Oké, okay. maar luistert die dan naar u? De staatssecretaris zit met een grote taak van 340 miljoen. En dat wil hij zo lang mogelijk intact houden. Nou, En daarvan zeggen wij, van, uh, wij hebben een alternatief. De directeuren hebben een alternatief. Kijk daar nog eens een keer heel erg goed naar. Het was een heel erg top-down plan wat mm hij -hmm. heeft ingediend. Kijk nog eens een keer goed naar die alternatieve. Werkt dat uit in het najaar? En dan denk ik dat je naar een veel optimaler verhaal komt dan dit bulldozer verhaal. Ja, ja. Van de helft van de gevangenissen maar in één keer rigoureus sluiten. Maar ik hoorde hem gisteren in Nieuwsuur nou niet heel erg welwillend reageren op die beide plannen. Dus als u dan vraagt wil luister, kijk er nog naar, kreeg ik niet heel erg de indruk dat hij dat gaat doen. Nee, maar daar hebben we natuurlijk morgen het debat uh, voor in de, in de Tweede Kamer. En uh, we hebben natuurlijk onze Tweede Kamerleden ook heel goed gevraagd om daar uh, aandacht voor te vraag weer bij de staatssecretaris. Dus de druk zal moeten komen vanuit de Tweede Kamer. Een groot aantal fracties zijn daartoe bereid gaan dat doen. Die zijn daarin geïnteresseerd ook allemaal. En nu hopen dat de coalitiepartijen ook net even over het eigen gelijk heen stappen. Het bezuinigingspakket daar doen wij niets aan af. Maar zeggen van, er zijn creatievere manieren, die leggen wij voor. Laat die de staatssecretaris nog uitwerken en kom aan het eind van het jaar met een groot, goed, innovatief plan. Ja, wat betekent het voor uw gemeente? Want u heeft drie gevangenissen. Hoeveel werkgelegenheid is dat? Ja, dat zijn ongeveer 550 arbeidsplaatsen en dat is veel. Het is regionale werkgelegenheid. Maar dat is dus een klapper, want in onze regio is bijvoorbeeld de, de bouwsector sterk. Ja, dat, die was dus sterk. Ja, we kregen aan de lopende band faillissementen van grote bouwbedrijven. Dat is echt heel pijnlijk. En dat betekent dus dat uh, ja, dit kunnen we dit er ook niet meer, niet meer bij hebben. Nou, nou, succes dan met de staatssecretaris. Misschien moeten we hem nog eens bellen. We Ach, gaan nou. naar muziek. Ibenis Bekmeen is hier aangeschoven. En achter jou staat jouw band met Drie Man Sterk, maar liefst. Een nieuwe tournee, een nieuw album. Verjazz de Filmtunes. Vertel eens. Ja. Hoe kwam dat zo? Ja, hoe kwam dat zo? Uh, ik ben natuurlijk zangeres en op een gegeven moment dan, uh, dan wil je weer een album maken. Of dan ga je een album maken. En een goede muzikant uh, om me heen verzameld. En uh, op een gegeven moment is dat idee ontstaan. Dat, dat uh, mijn, mijn thema, mijn rode draad, was uh, um, zeg maar jazz standards die zijn gebruikt uh, in films of zijn geschreven voor films zelfs. En uh, daar hebben we hele mooie uh, cd'en van kunnen maken. Ja. Nou is het heel raar dat jij heel bekend bent in Vlaanderen... maar in Nederland eigenlijk niet. Hoe kan nou ja, dat? Ja, dat heeft met netwerk te maken. Ik ben ooit, uh, uh, in 2000, heb ik getoerd met Zapmama. Dat is een wereldmuziekformatie uh, die best wel bekend zijn. Ja. Uh, en heb ik door Europa getoerd en Amerika geweest met hun. En uh, ja, dan leer je weer mensen kennen en die vraag je dan weer voor voor iets anders of voor andere projecten. En, uh, nou ja, en zo werk je op een gegeven moment alleen maar in, uh, in België. En uh, ik ben ook vocal coach, uh, onder andere bijvoorbeeld van The Voice van Vlaanderen. Oh ja. uh, en uh, dan uh, ja, word je bijna niet meer gebeld om Nederland, want, want je moet altijd nee zeggen. Ja, omdat je dan altijd daar bent. Maar ja. wil je wel in Nederland ook uh, graag een voet aan de grond krijgen? Ja, graag. Ja. Okay. Want ik woon in Nederland en uh, ja Nederland is mijn thuis, dus uh, heel graag. Ja. En Nederland en België, dat kan natuurlijk heel makkelijk samen. Ja, en ga je trouwens wel met de trein naar België ook af en toe? Ja. Of zit dat er niet nou, in? Ik ben onlangs inderdaad naar Antwerpen geweest. En toen heb ik de trein gemist. Okay. Maar, maar dat lag misschien meer aan jou dan lag, aan de trein. Ja, misschien, ja. misschien wel. Ja. Ik wist, het was al zo lang geleden dat ik gewoon niet meer wist... welke welk perron ik hoe moest dat, zijn. Hoe zo. dat ook weer werkt met zo'n terrein. Precies, zo kaartje, ja. Ja. Wat ga je voor ons zingen? Uh, we gaan beginnen met uh, Moon River. En, uh, dat is een, uh, een prachtige jazzstandard. Uit uh, Breakfast at Tiffany's. En uh, uh, nou ja, gaan jullie verblijden. Hopen ja. wij. oké. Okay. Ga je gang. Loop even Dank naar de microfoon. Wel.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 met Theo Boor. En Theo, We gaan het hebben over Ernst Lauwers, die we nog kennen van de Deventer-moorzaak. We gaan even terug in de tijd. 1999 werd de weduwe Wittenberg vermoord. De belastingadviseur van de vrouw Ernst Lauwers werd gearresteerd en berecht. Eerste instantie werd hij vrijgesproken, maar in december 2000 werd hij toch veroordeeld... voor een gevangenis van 12 jaar. Straf. Drie jaar later werd de zaak opnieuw bekeken en werd Lauwers alsnog vrijgesproken. Hij was erg opgelucht, maar dat duurde niet lang. Uh, dit is geen, uh, geen pretje geweest. Dat kunt u uh, van mij aannemen. Wat gaat u nu doen? Ik ga naar mevrouw. <laughs> ja, ja, Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van DNA-onderzoek... maken het mogelijk de bloes van de weduwe... vier jaar na de moord alsnog te onderzoeken op DNA-sporen. Conclusie, er zit DNA van Ernst Lauwers op de bloes van de weduwe. Dit alles brengt met zich mee dat het hof bewezen acht... dat de verdachte het slachtoffer mevrouw Wittenberg-Willemen... opzettelijk nee, mevrouw. met voorbedachte nee, raden. Nee, Laat u mij even uitspreken, Lauwers. ...van het leven heeft gehoord. De camera's zijn nu... De camera's en de foto's zijn nu stop. Reconstructie van de rechtsgang van Ernst Lauwers. Theo, uh, Ernst Lauwers heeft zijn straf uitgezeten, is vrij... ...en wil nu advocaat worden. Maar dat mag niet. Nee, dat mag in ieder geval van de orde van advocaten niet. Hij uh, heeft uh, inderdaad tijdens zijn detentie... Een, studie, een ...rechtenstudie gedaan om advocaat te kunnen worden... Uh, en heeft dan van het uh, ministerie van v uh, Veiligheid en Justitie... een uh, verklaring om ten gedrag gekregen... die hem in, in feite in staat stelt om, om het beroep uit te oefenen. En de Orde van Advocaten die, uh, die zegt dat gaat niet door. En zij hebben daar een paar argumenten voor. Uh, het argument wat ik tenminste... Uh, ik heb hun uh, volledige uitspraak niet gelezen. Maar het eerste belangrijkste is dat zij zeggen... hij heeft een vertrouwensrelatie ooit gehad met... namelijk als klusjesman met uh, die weduwe uh, Wittenberg. En dat vertrouwensrelatie... Heeft hij natuurlijk op een ongelooflijk grove manier gescha geschaad. Nu als advocaat ben je ook een vertrouwenspersoon. Dus dat kan niet. En uh, wordt ook genoemd het, het gevaar op een recidief. Je weet maar nooit of die niet nog een keer uh, losgaat. En uh, het tweede is ook: dat vind ik iets wat merkwaardig dat het Hof hem aan, of sorry, dat uh, de advocaten hem aanrekenen dat hij over de David de Moordzaak zo ontzettend in de, in de publiciteit is getreden. Mm. Um, waarvan ik zeg: ja, goed, als het is jou goed recht om, uh, om te zeggen ik ben onschuldig. Ja. Wat denk je eigenlijk zelf? Is hij, is hij schuldig of onschuldig? Nou, het, het, dat doet natuurlijk hier niet de zaak. Maar nee. ik moet zeggen dat dit een van de weinige zaken is... waarvan ik zelf uh, intuïtief het gevoel heb dat hij misschien gelijk heeft... en echt gewoon niet schuldig is. En dat heeft ook... Uh, het, te maken met het geluidsfragment wat hij zojuist uh, liet horen... waarbij hij uh, toen de gerechtelijke uitspraak daar was... werkelijk in totale paniek was en zei... ik ben gewoon niet schuldig. Dat vond ik zo'n authentiek moment... en kon me zo verschrikkelijk goed voorstellen. Mm -hmm. Maar goed, nogmaals, we kunnen niet op onze intuïties afgaan. Nee, nee, we hebben uh, daar hij een, is veroordeeld. Is ja. Dat is, vind ik heel erg vervelend voor hem, zeker als hij onschuldig is... Um, dus ik zou zeggen, ja, dan is het natuurlijk wel heel problematisch... als je als veroordeelde crimineel uh, het beroep van advocaat zoekt. Ja, dus zou, zeg je dan eigenlijk dat is niet zo handig. Hij had beter gewoon een ander beroep kunnen kiezen... wat wat minder omstreden is. Ja, dat is. zegt u wel, wel precies zoals ik het zou zeggen. Het is niet zo handig. Nee. Het is een beetje het probleem opzoeken. Ik kan me ook voorstellen... hij heeft natuurlijk voortreffelijke hulp gehad. Niet effectief, maar wel goede hulp van, van uh, zijn advocaat Knoops. En uh, hij heeft het vak gezien. Hij heeft het afgekeken. Ik kan me voorstellen dat hij dat ook ziet als een rehabilitatie. Dat hij dat zou, zou mogen doen. Ja. Kijk, als ik die orde van advocaten was... dan zou ik een ander argument hebben genoemd. Dan zou ik zeggen... Um, uh, wij, uh, want dat recidief van dan uh, gaat het misschien nog een keer doen... dat zou ik niet zeggen. Maar ik zou gewoon zeggen, het formele argument... iemand, een veroordeelde crimineel... die willen wij gewoon niet in onze orde hebben. Ja. Punt. En zeker als je natuurlijk nu ziet wat ze hun best hebben moeten doen om hun eigen beroep een beetje te reinigen, te zuiveren van alle blaam. Gezien ook de, de narigheid met Moskowitz. Is iets dat zij een vrij strakke, stevige lijn toepassen. Namelijk bij ons kom je er pas in als je zuiver van, van handel en wandel ja. bent. En ja. daar is nu uh, Lauwers het slachtoffer van. Ja, maar van de ene, wat vindt u? Mag uh, Ernst Lauwers advocaat worden? Moeilijk. Het is het net wat uh, Theo ook zegt. Dat ik, uh, ja, daar ben ik het mee eens. Dat uh, ja, hij had waarschijnlijk misschien even ietsje. Uh, in die tijd dat hij daar zat, iets anders kunnen doen. Ik een kijk een andere het... cursus. Ja, ja, ik kijk ook naar de burgemeester. Die hadden het net ook over dat bijvoorbeeld de mensen die uh, gedetineerd zijn... Uh, ook in het arbeidsproces willen terugkeren. Ja. En ik, ik vraag me dus af of jullie daar bijvoorbeeld ook... Uh, ja, een soort advies aan kunnen geven. Van, nou, uh, van wat wel en wat niet. Ja, wat, wat, wat is handig, wat is niet handig. Ja, ja maar ja, dat ben ik eens, maar daar zit nog een vraag voor, ook aan Theo dan... Um, Um, iemand die toch zijn straf heeft uh, beëindigd in Nederland... is schoon, zeggen we dan. Dat is geweest. En dan moet je een nieuwe kans hebben in wat voor functie ook. Dan is het, ja, moet het vertrouwen hersteld zijn. Anders blijf je het altijd maar na je dragen. Dus de vraag is dan, van, uh, hoe, hoe zit je daar dan in als je zoiets zegt? Ja, ik vind kijk je hoort ook wel eens zeggen, ook in de voorbereiding op deze uitzending... dat mensen zeggen, kijk, iemand die ooit aan de drank verslaafd is geweest... moet je gewoon niet de, de, winkel, de, de sleutel van de drankwinkel geven. Ja, ja. Iemand die veroordeeld is voor pedoseksualiteit... moet je gewoon niet ja. meer op een kinderkreis laten meedraaien. Maar voor de rest uh, voortreffelijk ander beroep. Dus dat vind ja. ik in dit geval, het is een beroep nogmaals. Als advocaat ben je, zit je letterlijk en figuurlijk zeer dicht op je cliënten. Dat vind ik to toch wel echt een punt. Maar ik zou zelf eerlijk gezegd, ik gun hem heel erg... dat hij misschien ja. dat hij een rechtszaad gaat beginnen... Want het ministerie heeft gezegd, hij mag het wel doen, dat hij een rechtszaak gaat beginnen. Ik gun het hem, eerlijk gezegd ook, dat hij dan, dat hij dan wint. Uh, iemand vroeg mij, zou je hem dan als advocaat nemen? En dan zou ik zeggen, als het uh, moment daar is, zou ik dat wel doen. Serieus? Ja, ja, dat zou ik wel doen. Ik als bedoel, je de keuze had tussen zoveel advocaat, zou je hem wel als advocaat nemen? Nou ja, goed, ik zou hem niet per se nemen, omdat het een slauw is. Maar ik zou, als hij op mijn terrein gespecialiseerd was, zou ik, zou ik hem zeker nemen. Ja, Ja, ja. en jullie? Maar nou, het is een erva ervaringsdeskundig, ja, dus dat betreft. ervaringsdeskundige. Eh... Dat weet je. Ja, hoe, hoe de rechts Ja, hoe de rechtsgang gaat. gaat. Ja, dus wat dat betreft, eh, Met een enorme het empathie voor het slachtoffer ook, denk ik. En ondanks, blijven, als ja. hij onschuldig is, en dat is ontzettend vervelend. dat, dat je ja. dat niet helemaal zeker weet. Maar ik ja. denk dat hij een voortreffelijk advocaat zou kunnen zijn. Ja, ja, dat, ja. dat zou zomaar kunnen. Zeker. Maar hij gaat nu, uh, kan nu in beroep gaan tegen deze beslissing. van de Orde van Advocaten, neem ik aan. Ja, en... nou, dat is eventjes in het, uh, in, het onge uh, in het ongewisse. of dat ook gaat gebeuren. Want er staan hier dus in feite staat... Het ministerie staat tegenover de orde van advocaten. En de grote vraag is, wie bepaalt uiteindelijk of iemand het beroep mag uitoefenen? Ik denk dat het uh, uiteindelijk toch de beroepsgroep zelf is. Die zegt, ja, hier gaat voor ons de grens. Ik denk dat zij dat dan gaan winnen. Ja, en dat hij dan uiteindelijk daar toch van af moet zien. Ja. Wat zou hem nou toch kunnen, ja, dat weet je natuurlijk ook niet. Maar je vraagt je wel, wat beweegt die man nou om dan toch dit op te zoeken? Terwijl je denkt, je hebt al zo'n uh, verleden. Uh, dan wil je toch dat achter je later, ga je iets heel anders doen? Ja, ik denk dat als ik bijvoorbeeld als Willem Holleder hetzelfde beroep zou kiezen... dan zou ik dat dus totaal niet begrijpen. Maar ik begrijp wel dat, dat Lauwers nogmaals, als hij onschuldig is... waar ik een, een tendens toe heb om te geloven... dan kan ik me voorstellen dat hij ontzettend geïnteresseerd is in een eerlijke rechtsgang. Ik kan me trouwens ook voorstellen dat, uh, dat, dat hij eens een keer publiekelijk verklaart... waarom hij dit beroep zoekt... Want het is inderdaad niet helemaal vanzelfsprekend. Nee, je dat dus, doet. dus het zou eigenlijk wel eens een goed idee zijn als we hem hier eens even aan tafel uit zouden nodigen. Nou, dat zou natuurlijk veel leuker zijn dan dat ik had uh, verteld. <laughs> ja. nou, we vinden het ook heel erg leuk dat jij. Nou, misschien denkt hij ook wel dat, uh, dat de aanval de beste verdediging is voor hem. Hè? Ja, maar laat hij ze eigenlijk, zou je zeggen, laat hem dat dan maar eens publiek overklaren. Ja, absoluut. Voor nee, uh, ja. duidelijkheid is al een paar keer vandaag in deze uitzending gevallen. Ik denk gaan... dat het heel duidelijk is als hij het zelf kan brengen. Ja. We gaan hem uitnodigen en we gaan afwachten wat de beslissing wordt. Of hij wel of niet advocaat mag worden. Zometeen na drie gaan we het hebben over de staatsloterij. Want hebben zij nou de foute winstkansen voorspeld? Ferdi Roet vindt van wel. En hij probeert een, uh, een zaak aan te spannen en te zorgen voor uh, compensatie. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl.